Uh, goedemorgen, uh, beste luisteraars op deze 97e aflevering uh, van Dialectofoon op uw Streek Radio Viva. Uh, Ik geef toch rap een paar woorden op. Verleden wijken hebben we nog even een keer gesproken over dat mijzijverken. En daar is ons nadien toch al iets van zijn, maar toch eigenlijk niet grat op weergekomen. Mijzijverken of mijzijverken, uh, wat is dat susfeet? En dan een paar nieuwe dingen. Een schitterken, een schitterken. Geen schutter, hè? een schitterken. Is dat al goed en wat zou dat zijn? En wat hebben we ook opgekregen een kookham. Een kookhamaken. De veunig ons ook bellen. En dan opgeten. Je wilde ons de veunikje bellen en zeggen wanneer je dat bezig, dat wilt opgeten. Maar het is er niet van je eigenlijk aan maag te vullen. Hè? Het is iets anders. Gezet zitten. Dat moet ook wat, zijn ik. Ik heb het nog nooit gehoord. Dus. Ik gok nog eens een raal, een klook een schitterken, een mijverken, gezet zitten en opgeten. Dat zijn de vijf dat we nou opgeven. En ondertussen is er iemand, Lode, luister ik hier. Ik eens uh, zien uh, wie aan de lijn hangt. Hallo? Hey, Goedendag. dat is een dolf. Ah, ja, de dolf. Jij ja. hebben <coughs> de volgende, vorige zondag moeten missen. hè. Ja, ja ik heb zo zondag me niet meegedaan. Ja. Uh, maar ik ga eerst nog uh, een zeggen over dat grote uur van Blad, over dat Balber, hè? Ja, ja, doe maar. Ik heb daarna een navraag gedaan, en gedaan. Uh, heb daarvan gezegd, dat is allemaal juist, maar daar zitten geneesmiddelen in, hè. Ja. Uh, dat zijn zo... Nou, daar werd allemaal ervan hè. Ja. Dat is zo naar de donkere kant, zo, hè. Daar zo, uh, rood, naar de roodbruine kant. Ja. En vroeger jaren werden daar gerast. Ja. En daar werden daar gekookt. Ja. En dan werd van zo een pap gemokt hè. Ja. ja. En daar werd tussen twee flanelle doeken geleid, hè. Ja. En dat werd zo warm mogelijk op de knieën of om nelleboog, dat is te zien, dat was in de mensen. Ja, ja. Een middel vetflesain. Ja, ja dat, uh, dat, dat, hij, dat hij de vijf vroeger ja, in dienst. Dat ja, ja, ja. dus de wortel van het hoefblad. Ja, de, en dat werd weer gerast en gekookt ja. En dan zo warm mogelijk tussen een flanellen doek of tussen tien of het of ander geleid, dat ja. like, de mensen zo minst snelle En op de zierenplotje. En op de zierenplotje geleid, ja. Ja. Ja. ja. Een volksverbede, hè? Ja, dat was vroeger ja. een volksverbede, ja. Mede, ja. Ja, En dan he, we gaan we een zeggen over dat Ja, daar moesten we toch nog een keer worden. Feitelijk, en uh, in uh, midden Europa is dat feitelijk de kneuter. Of niet de kneuter, dat ze zeggen. in mijn zo nog een vereniging gehad in de gemeente ook met ja, eerst er, dat de eerste... Dat de Alla, ja, ja. ja, ja. En uh, dat vogel is dat zo kastanjebruin van kleur. Ja. O, graag naar de kop. En uh, voetje een schoon Ze zeggen dat... Op de INA zeggen ze dat meeijveringen tegen, maar zo eskere kant, ternat, zeggen ze daar nogal veel een tegen ook. Een mezelij? Een ja. Aha. En uh, dat vogel, dat is allah, een schoenen vogel Verdruigzaam vogel, veel alles. En, uh, maar dat komt niet, niet aan de huis. Dat zit gewoonlijk, anders is er niks als in het veld, hè. Oh, ja. Dat komt bij de bonbons, lekker als een vink of een grunsel of een mus, dat is zo, min of meer, dat komt naar daar. Dat komt dichter, maar dat blijft in het veld. En dat is anders niks dus zelfs naar zaad, Zaad? Zaad, ja. Ja. ja. Dus al tis, wat, wat dat belletjes opkomen en je ja, ja, ziet wild, dat piekt naar. Ja, lekker muren, van ruif, zet, uit alles wat ja. dat je kunt tinken en paasen en geszoten en leiders. Ja, als alles wat je kunt tinken en paasen. Yeah. En uh, het is gedeeltelijk stand en een gedeeltelijk trekvuur. Maar in, in, uh, like na, in de paar periode ga beginnen, he, is dat nog rood van bus. Oh, ja. uh, en en, uh, en uh, de rijftijd he, gaat de rode kant min of meer weg en is dat rood brein, oh, ja. ja ja, dat is... daar bent ook nog van tijd, uh, like als je naar de mond, de mond gaat komen, zeggen ze dat van tijd ook nog een kan tegen, maar daar hoort niet zoveel. Vrij groen gaan dan nog maar naneen na, na zo'n meer. Ja, Dolf, gezegd, gezegd dat is juist gedeeltelijk stand, dat is ter en gedeeltelijk trekvogel. Ja, dat is, uh, dat, dat is van uh, af september zo uh, dat de vogelen geruven hebben, ja. dat ze begin te vertrekken, hè, dat ja. zien we niet vroeger. Eh, vroeger jaren, als dat opgevangen werd, dan begonnen ze de vogels te vangen, dat was van de 15 september tot en met oktober. Hè. Ja. Ja. Dat was een trektijd, dat ze zeggen. Hè. Ja. Dus deze een die gaat weg. Ja, gedeeltelijk trekken en gedeeltelijk stant Daar zijn, zijn er dat in de winter overblijven en dat zijn er dat wegtrekken. Ah ja, ja. Dat is, en ik ga nou nog een vogel kunnen opgeven, misschien ja, als de liefhebbers aan het zijn. Geef maar op, Rudolf. Dat is de Barmsage. Barmsage? Ja, en dat ding zeggen ze bij ons een ardontje. Een ardontje? Een ardontje, ja. Dat, als er nog liefhebbers moesten zijn, dat er over iets tweeters of zo, dat is ook een Europese vogelken. En mijn jijverken is een 14 centimeter groot. Een ardontje is bij ons een van 12 tot 12,5 zo groot. Bro, en dat is ook roosbruin zo, een beetje rood op, op koppen en een zwetkinnekin. Ja. Dat is zo lekker als ons zes. Ja. Dijgroeien. Ja, ja. Maar het is een ander kleur. Ja. Zegdolf, mag ik nog even terugkomen op uh, het taalkundig aspect van dat eerste vogelken, Mijijverken? Ja. Wij kennen Mijijt en dat allemaal Dijijt in de verbinding, dus Aard, eert. Dus het zou iets moeten zijn als Meeuw, Meeuwer. Uh, hoe noemen wij een Meeuw in onze streek? Of, of benoemen wij die niet, hebben wij die niet? Een Meeuwe. Een meer. Een Meeuwe zeggen ze tegen, hè? ja. Was... Een meeu. Een Meeuwe, ja. Mm -hmm. Omdat in sommige uh, woordenboeken gezegd wordt een meeuwen uh, ook een soort van kleine vogel. En ik dacht, heeft dat nu niks te maken met ons mijijverken? Ja, ja, ja maar dat kan ook zijn, hè, Lode, een mijijverken, hè. Omdat ik, uh, vroeger als ik klan was van, van de vogelliefhebber van vroeger, daar zijn dat tegen een Mameijverke. Misschien zit mijijver daarin. Hè. Ja, ja. In de in, in ma in man, hè? Ja. Mameijver zullen ja, zijn, hè? Ja. Dat is ja. Hm. ja. Zou kunnen, ja. Hm. Ja. We moeten toch nog blijven verder zoeken. In ieder geval, we weten waar het over gaat. Uh, je zet er formeel in, uh, Dolph, het is een kneuter. Ja, het is uh, feitelijk een kneuter, ja. ja. En dan geeft je ons het woord op een Ardoontje. Een Ardoontje, ja, en... dat is, uh, is de Barmseis. De Barmseis. Ja. ja. En bij ons zeggen ze dan ook nog, tegen een zeske, zo gezegd. Wij zeggen gewoonlijk een zesje of een seske, ja. hè? ne? Ja. Ik ja. Ga je op zoemers te platsen, maar dat ze tegen een terrentje zeggen ook, hè? Een? Een terrentje. Een Tarenten? Ja. Dat is de 6 of ja of zes kunnen we wel zeggen, hè? Je en... gaat mensen net dat tegen een te zeggen ook, hè? En, en waar zou het vandaan komen? dan? Hey, dat weet ik ook, Ik kan namelijk al navragen gedaan. Maar dat is zo min of meer wat ik zeggen, zo een beetje naar, naar de Vlaanderskant naartoe, hè. Dat is hier uh, zo niet volledig verder. Brabant niet meer, dat gaat al min of meer zo. Denderlijn kan te zo hè. Ja Maar dat daar dat is wel prachtig. Ja, ja, ja, ja. Vroeger, ja, ja. vroeger mijn vader, als ik jong was, een klaar manneke, daar heb ik het door zeggen, en dat trekt met, met de zesjes zo in de trektijd, hè. Ja. En dat is van de Elzen de berken, de allemaal, hè? Ja. Als daar in zaad staat, dat hangt tussen de zesjes tussen. Of tussen de trentjes tussen alle, hè. ja. Ja, ja, dat, dat is ook een groep vogel. Maar uh, daar werd tamelijk. Veel gezien en veel bewonderd in de duinen en de dus zee zit dat namelijk veel. Goed, Dolf. Ik ga alle proberen een woord op te geven, ja. ik weet niet of dat al gezegd is. Doe maar. Een stroppeken. Nee. Een korenstropken? Ja. De veel moet er dan even aan de lijn blijven. Dolf. Ja, ja. Looden. Ik heb er nog maar, ik ga uh, ja. gaan ze allemaal alle in één keer opgeven, want ja, ja. heb je hebt er nog in een stop gegeven. Ja, ja, dat, ja, ja, ja. Dat is juist, joh. Dat een korenstropken, daarvoor blijft je toch even aan de lijn, hè, ja. Dolf? Ja. ja. Hallo? Ja, pak maar, ga. Ja. Luide, een man mannen, ga. Wel, dat tarenten, dat, dat zegt, hè? Ja. Dat komt zonder twijfel van het Franse tarin. Dat is een seisje. Aha. In Ganzorne en een Claude Tarin. Ja, ja, ja. Een seisje schaarde. Ja, ja. Dus die een tarin komt daarvan voort, hè? Ja. Eh, dat opgeten. Ja. Twee handen op één een vaak. Dat is aan opeten. Of eiten opgegeten. Twee mannen dat heel goed overeenkomen. Twee goede kameraad. In ja. die zin. Vesta ja. ik het? Ja. Dat is nog een ander, hè? Ja, dat kan zijn. Ja, dat kan ja. zijn, opgeten. Maar nadat je het zegt, ja, zo heb ik het precies ook al goed. Ja, ja, zo weet het zeker nog goed. Ja, want ik ja. had, het, had het ook in mijn reserve nog tegen. Ze samen ja. kan er nog op eten. Ja. <laughs> ja. ja ze zijn maar kan er nog op eten. Of, ja. of wij het nog opgeten. He, twee mannen die er goed overheen komen, of twee vrouwen die heel goed overheen komen. Ze, ze samen maar kan er nog op eten. Of wij het nog opgeten. Ja. Hm. Goed. Zij de opgeten kan ook zijn? Ja, ja, dat sopken, ja, ja, zeker. Het hè. Moeten ja. niet bij, bij één geslacht blijven. Nee, nee, just, dat is zeker. <laughs> ja. Dat staat, hè, dat hebben we dus. Ja, is ja die andere dingen, dat, dat schitteren en kookhammeke niet gezet. dat weet ik ook niet. Dat kookhammeke zegt hij ook niks? Ja, hammeke nee, ja. ja, wel, maar kook ja, nee. niet. Goed, ik ga nog wat verder dan. Hij uh, was van gedaan, was ja, waarschijnlijk ja, al gehad. Wel, gaan. Ja. ja, goed, dat is in orde. Hij is doefers. Of doefen. was doefen, of doefen, ja. ja, inderdaad. Hij was van zijn melk. Ja. was hmm, een melk zijn? was een melk zijn, dus uh, uh, verbouwereerd? Verbouwereerd, ja. Hij ja. Was, er stond, van, hè. Er stond er stoem van. Hij stond er stoem van. Ja, van zijn melk. Ja, ja. was van zijn melk. De pas ik, ik direct op iets, als ik dat zeggen Hij is een talt gestampt. Ja. <laughs> ja, zijn gestampt. uitgestampt. Zijn taal, ja, ja. Ik heb een Hij is zijn taal gestampt Waar er melk in stond, hè. ja, ja. ja. Dat is nog iets anders, ja Maré. Ja, wel, maar <laughs> toch ook, hè. Ja. En, ja. Een plava. dat is al waarschijnlijk al gehad. Ja. En dat zit niet Place, ja. Ook gehad. Ja. Dan ging er nogal een gang mee. Ja. Hij reed er een voor mee op. Ja. Ja. Ik zou maar moeten kutkeren. Ja. Kutkeren. Zit dan een keer convenabel van appel, ja. Hij zet dat, het, dat van en Dan nog een paar dingetjes dat ik nog ja. En zou er hem naar verhangen. Dat hebben we al. Dat ja. hebben we al. Ja. Ja. Goed. Een trossel wijnbezen. Mm -hmm. Zo Zo als een bed. Ja. <laughs> als een goed. bed en als een plank, ja. als ja. een bed. Zo, ja. Ik kan ook als een berr, maar als een bed, als een is, bed. is meer als, hè. Zo stywas een bed, ja. ja. een bed. Daarmee gaan we ook stoppen, want dan, ja, een paar dan er moeten ook uh, nog ja. aan de beurt komen. Hé? Goed Herman. Die... Uh, bedankt. Ik zat uit de lustermelo en ik hoorde dat enige van die schittering klappen. Ik zit hier nog mee, een schitterken. Ja. Ik heb het opgegeven, het is nog niet op gereageerd. Een schitterken, wat zou dat kunnen zijn? En kinder iemand, een kookhammaken. Een kookhammaken. En dan gezet zitten. Gezet zitten. Ja. Eet het al, van goed. En dan is er toch nog een ander betekenis, dat toch nooit bekost is en dat de mensen nog, nog gemakkelijk gebruiken in as en omstreken waarschijnlijk. Opgeten. Nog iets anders als geen zou. En daar niks te maken met eten eigenlijk. Hè. Niet met ons maag te Opgeten er nog een tweede assen maar dat kon ik niet zeggen, want die weet niet direct. Goed, moet ik je goed uitpassen en ik is chatten en vragen en zo gelijk dat Herman doet, daar gaat de baan opzien, want hij was al ongerust dat de je niet meer bellen. Ik zag hem zo naar de morette trekken in een van deze dagen. Ondertussen is er iemand. Hallo. Hallo. Ja. Ja, dat aan René. Goedendag. Ja, Frans. Heb je dat opgegeten? Ja. ja. Dan is opgegeten van fles zijn. Dat kun je ook ja. zeggen, ja. En die patatten zijn opgegeten van Vernoin. Ja, ja, dat loof, ja, dat gaat weg, ja. ja. Hoe zeg je ja, dat, dat, dat, groen, ja, dat? Ja, dat vest groen, dat heet ja, ja. van het vermaanden, ja. En dan hebben we dat schitterken hè, René. Ja. Ik denk, of ik ben er praktisch van overtuigd, dat ze vroeger met de Melber spelen, hè. Daarna waren een schitterken ja. Dat was de Melber, dat we gebruikten voor te schieten naar het ander, hè. Ja, dat is wel een juist. Een bietje samen, dat tegenwoordig, ja, Maar feitelijk was het een schitterken Ja, van schieten, ja. Uh, van, ja van dat opgeten, ja? uh, buiten fles zijn dat, dat ze in het zijn hm? zijn er dan nog een paar hè? Ja, ja, hè? ja ja natuurlijk hè je kent dat als een muur in de nabijheid van, van een aalput een beerput ja. dat was opgeten van de salpeter hè? Ja, ja ja ja ja maar, dat is maar nog... en ze zeggen ook opgefret van dat opgefret ja opgefret dus, maar het is toch meer opgeten? dan ja, zeggen vergaan hè iets ja. dat grad vergaat uh, ik kwam toevallig op dat woord, omdat ik van de wijk in de winkel stond, dat ze zo'n sproeiapparaat brachten. met een koperen kop aan, je weet wel, hè, hm? waar dat de product niet kon ja, hebben, ja, weet, ja, te besproeien tegen het vernaam, dat we al, hè. en wel uh, En ja, dat was vergaan, dat, ze moesten dan een, een, een vesse kop aan zetten, dat was aan ze opgeten. Zeg goddomme, ja, dat is waar ook, hè, dat is nog zo'n goed. Oh, pardon, ja, doe dat gaat het niet En dan doe van... En doefos, dat heeft twee betekenissen. Hè. Doefen, dat zit Toefen ten ja. einde krachten. U, ja. Maar waarom? Als je vroeger met de Melber spelen en je wordt Rudde, ja. dan zei je: Ik ben doefos, ik speelde met mij. Ja, Rudde zijn. Ja, als je dus niks neemt uit, ja. ja. Kost er zeggen: Ik ben Doefen. En dat ze weten, ik ga klappen over willen rabarber. Ja. ja. Maar wel zeggen rabarber, hè. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. En Lode, ja. je hebt afsteken behandeld, een ja. dier afsteken. Ja. Maar wel er met de vuur nog een betekenis, hè? zelfs nog twee, even afsteken. Synoniemen dus. Dat stekt af, Ziek dat hij ziek in zijn bed, hè? Ja, dat is juist. Dat stikt goed af, hè? Ja, die stikt af. En dan niet in de gerne in doorvalde. Ja. Daar stekt nogal een keer af, hè, jongens. Ja. ja, of anders als het in een chique gezelschap was en hij past er niet, dan stak je ook af. He. Ja, ja, ja, je kunt niet, het in de niet negatieve zijn in de betekenis de van, zoeken, ja, ja. In de geest van het uh, gezelschap. Dat is ja. afsteken, ja. En dan heb ik een schoon gezegde. Het is nogal een ik gepijperd, maar allee, dat mag ik ook. we wat uh, Maar ik weet er niet echt de betekenis van en het wordt nog dagelijks gebruikt. Aangetrapt is aangescheiden. Ja. ja. Dat werd nogal een keer gezet, ja. Dat werd dikwijls gezet, hè? Ja, ja. Maar de juiste betekenis van dat, van dat witte deel, uh, wat dat daar ja. komt wat doen, dat, dat, dat, dat weet ik niet. Misschien zijn er lusteraars uh, die dat wel weten. Hè? Ja. ja. En dan hebben we nog een, een, een uh, gezegde. daar staat daar slecht uitgetekerd. Slecht aangetekend. En het komt niet in de Vandaal of in de Dinges voor. In die. Uh, ook betekend. niet als aangeschreven, ook niet. Aangeschreven wel, ja. ja, ja, ja. Maar niet aangetekend, hè? Ja, ja. ja. ja. Slecht aangetekend. staan. Ja. Ja. Het uh, moet even aan de laag. Je toch toch niet bekend, hè? Uh, uh, is dat? dat uh, ja, ja, ja. Is het ja, dat, inderdaad dat aangescheten? Daar gaan we toch nog iets over zeggen. Volgende zondag, hè? aangetraad, ja. aangetekerd staan. Goed, Hans. Oké, okay. ja. bedankt. Bedankt. bedankt voor het telefoon. Zondag. Dat schieterken, uh, Frans bracht dat dus in, ver dat in verband met Melbourne. Uh, ja, en dat, is hey. ook, dat is ook juist. Dat, ja, ja. en daar heb ik uh, ja. het een en het ander van geschreven en verzameld. Maar wat hij met een ton nog opgaat in een betekenis, dat we ja. zelf niet kennen, hey. eigenlijk. Misschien dat dat iemand kan bevestigen. Uh, Iets ze anders dan als geen melber, ja. maar we willen zeggen niet, we willen weten niet of dat juist is. Het is daarom ook dat we dik eens een keer woord opgeven, dat er wat twijfel over bestaat of dat men over iets weer komen. Nou, dat dat gezet zitten, dat is ook niet daadzeker. En ja, dat moet niet vergeteld zijn. Ja. ja, dat zullen een uh, beetje na mensen. Ja. ja, en dat korenstropke, dat is blijkbaar ook nog niet op Ah ja, nee, nee. ja dat, dat heb ik van Dolf. Ja. Een stroppen. En hij had uitgeleid wat anders. Ja, het had een hele goede functie. Ja. Ondertussen uh, is er weer iemand mee. Ja, ja, begint... te uh... ja, luisteren, hè. Hallo. Hallo. Jawel. Dag uh, René en Rode. Straf, dat is ja Ja. Gezet zitten, dat kende ik direct, maar ik ken de oorsprong niet. Ja. Dat is met iets inzitten, intens met iets bezig zijn. Ik zit er met ge gezet. Iets dat uit niet gaat. Altijd mee bezig zo. Je zit er altijd op een paas en je zit er mee bezig. Ik zit er mee bezig, maar ik moet er ook eventueel om het op te lossen iets voor doen. Handel nu ook dus, hè. Ah, ja. Ja, ik ken het inderdaad in die betekenis, Staf. Maar ik kan even min de herkomst van het woord verklaren. Ik zit ja, er ik mee En dan, ja, opgeten van de K, dat ik hier sta. Uh, dat kookhammaken. Ja. Is dat geen kookhoek? Yes. In de keuken, waar dat dus mogelijkheid was om de, de dampen te laten ontsnappen, zonder de mechanische middelen die wij nu hebben. Het is ons in die betekenis opgegeven, Staf. Ja, ja, dus zo dacht ik het ook. Wordt dat in Merchtem ook gezegd? Of in uh, Aflichem opwijk? Uh, in Aflichem werd het gezegd, maar in Merchtem niet. Merchtem kent het niet. Uh, het is ons bevestigd dat ook een aantal assenaren het oudere assenaren het woord zouden kennen, maar het wordt ons opgegeven in de betekenis van achterkeuken. Ja. Ja. ja. Nu de maar vraag is dus waar dat hammeken vandaan komt. Dat, zo zag ik het altijd, dus dat hammeken had een ontsnappingsmogelijkheid voor een damp. Dus de meeste dat het een uitgebouwd hoekschool was, dat kost afsluiten, want ja. in de winter was het te koud. Ja, en, en met welk hammeken zou dat te maken hebben van de staf? Ik, uh, ik zie het niet zitten, etymologisch hammeken. Ik, ik zie het niet zitten van waar dat komt. Ik hoop niet, we zullen moeten blijven zoeken. Ja. Het kan moeilijk iets met ham, hesp te maken hebben, moeilijk, want hè? dat kennen we niet. Een ham zeggen we niet in Brabant. Nee. We kennen alleen een espen. En een hammeke van een espen is dan het voetje ervan. Maar een kookammeken. Misschien zijn er nog luisteraars die het woord kennen. En die ons mee kunnen helpen zoeken naar de etymologie ervan. Goed ja. Goedstaf, en, hebben ze nog iets voor ons? Dan uh, het schitterken. Ja. Maar daar ben ik helemaal niet zeker van. Ik heb dat gehoord. En dat is nu ja, toch een... 35 jaar geleden, ik hoorde dat regelmatig niet genoemd, dat was een half glas bier een half glas bier, en dat was in de kringen op de, op de vroege markt groentemarkt in Brussel in de tijd dat die gehouden werd op de, op de, grote, op de grote markt in Brussel Aha. en daar hoorde ik dat, dat regelmatig maar dat was dat niet schitterken maar sch, uh, veel schutterken dat ze zagen een schutterken. dat was een half glas bier tja maar uit welke streek dat het kwam dat weet ik niet, maar ik hoorde het daar regelmatig Mm -hmm. Ik heb het sindsdien niet meer gehoord. Ja. Het zonderlinge van de zaak is dat uh, ons woord schitterken ook met uh, bier te maken heeft. Ja. ja. Ja. Zo hebben we het opgekregen. Ja. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Zo was het voor mij. Goed, staf. Uh, bedankt. De groetjes ja. in Merchtem. Hallo. Jawel, Goedemorgen, Melisette van der Steen. Dag, Lisette, ja. Goedemorgen. goedemorgen. Uh, schitterken, daarvoor wil ik ik op. Ja. Ja. Wat dat bij ons is, of wat wij daartegen zeggen, dat is tegen een heel klein diertje. Het is gewoon niet groter dan een centimeter en het is lichtgrijs zilverachtig en het beweegt enorm snel en het zit in oudere huizen ook vaak waar papier is. Oh. Maar ik, ik ken het voor de rest niet van benaming, maar het is enorm klein, ik zeg echt nog geen centimeter misschien en het is heel snel, het kruipt over de grond, soms tegen de muren, maar niet hoog. Het is dus een insect? Ja, het is een insect moest ik het een keer kunnen vangen, zou het een keer brengen, uh, maar daar zeggen wij schitterken tegen. Dus schitterken is blijkbaar iets dat klaan is. Ja, een half glas bier, weinig <coughs> klaan. Zit het in, ja. in vochtige hoeken? Ja, ja, in oudere huizen, ik heb ja. het in een tijd bij mijn grootmoeder geweten, maar daar was dat bij oude boeken en zo. Ja. maar ja, daar was veel ouders. Papier, gemakkelijk oud, dus. ja, ja, ja. naar papier toe gaan. Ja. Het heeft met een glimworm niks te maken. Nee nee, nee, nee, want dat ken ik niet, glimworm en dat is het niet. Ja. Maar het is enorm snel. Het is lang, langer, het is plat. Ja, ja, plat. Goh. Je zou bijna kunnen zeggen, een stiftje van een potlood, hè. Ah, ja. ja, ja zo, zo smalletjes klein, echt niet langer dan een centimeter. Lichtgrijs zilver. Ja, en, en de, bij het bewegen was het echt... Beweeglijk ook, want als ik een stift zeg, dan zou je denken, het is iets stijf. Ja. Maar hoe, hoe het zich heel snel voortbewoog, konden zo die zilveren glinsteren Ja, ja zien. ik zie wat u bedoelt. Uh, kwam dat, uh, uh, moet ik zeggen, individueel voor, of, of in, in, in groep? Mm, als er één zat, mochten ze er zeker van zijn dat je er vandaag ene zag, en binnen nu ja. terug en morgen nog één. Ja. Uh, dat was een ruimte waar er toch een aantal Juist, waren. Juist, maar je zag ze toch eigenlijk nooit samen? Nee, nee. Ja. Ik zie zeer goed wat u bedoelt. Maar ik, ik ken er dus de officiële benaming nee, ja. niet van. We moeten dus uh, insectkenners uh, vragen ja, dat ze ons ja, helpen. Ja. Goed, gezet. heb je voor ons nog iets? Bij dat kookhammerken, ik denk dat daar een inham mee bedoeld wordt. Dus dat, een inham, je ja, hebt je ja. keuken en dan uw bijkeuken, dat is een soort van inham. Ik denk dat u er vlak op is, kookham, ja. Dat denk daar... ik, hè? Daar dat dat dus niets met een hesp te maken met nee, nee, nee, nee, nee, een Nee, nee. nee, nee. En dat die een inham, dat daar die verluchting was waarschijnlijk. Waarschijnlijk. En vandaar die een ham. Ja, ja. Ja, want er was nogal een vieze samenstelling, hè. Ja. over koken ging, dat kon bij, ik kan het niet anders, hè. dat hoorde ja. direct, maar ja. Ja. in Maasensdelen gaan ze het ook te kin. Ah, ja. Ja. Een kookhammeke, ja, ja. ja. Goed, Lisette. Heb je ja. voor ons nog iets? Nee, voorlopig toch niet zo direct. Uh, dat zou ik hier een keer moeten zien. Op uw lijst? Ja, ja, ja, iets. Maar dat zullen dat licht al hebben. Tijd op. Het is tijd op. Dus dat is, hé, iets, ja. dat, dat eigenlijk ja. ja. Of, ja. tijd, of tijd is ja. dat opgegeten worden. Ja. ja. Goed, Lisette. Tenminste, oudbaar tot staat er nou op. Jawel, ah, ja. En je moet er nou letten, want. Ja. Als dat in je kast staat en je ziet en je zegt, verdomme, dat staat ja, dat op. Dat staat op. Hè. We zullen ze bakken, want het is al precies niet meer goed. Ja. Goed, gezet, bedankt. Oké, okay, uh, Volgende keer, hè. Ja, ja. Hallo. Ja, genie. Ah, daar is ze. Die. Ja, ik heb van Dolf Ja, Ze hebben op u geroepen, hè, kind. Ja, ja ah. wie is dat dan, hè? Dat is zo mis. Ah, Herman de Weert zegt, dat is nog een echte. Inderdaad, Genie is nog een echte die... Uh... En van wie dan? Eh, wel, uh, van meester de Weert vroeger, hè, in, in Asse Centrum. Oeh, dat kan ik Nee, Ja, wel, uh, kent u, je ziet. Je uh, gezet... uh, nou ja. in de Neustraat, In ja. de Neustraat is de Hoi. winkel. Ja. Uh, Dolf, dan is hij koeren stroppen of wat was? Het? Ja. Ja. Ja, koren... ja, dat was verkezing af te stroppen, hè. Ja, Jenier, die heb je er ook gedaan. Hé? Die heb je er ook nog gedaan voor jullie? Ja, ja, ik heb hem dat bezig gezien nog. He. Op de moret roemt ze van alles uit. Ja. We... En hoe deden ze dat, Justen? Ah, uh, we een stok en daar doen ze koer met een strop. Zo'n koer met een strop, hè? Ah ja. En den de, de mena die kiezen en die afstroppen dat overdoen. Kan zo just niet meer zeggen, hè? Ze. Koer precies, want dat koer die kan toch niet blijven rechtstaan. Niet ja, blijven maar recht. dat was een stok, hè? Ah wel, ja. Ze bondij aan een stok. Ja. De, de, de. En dan nogal mee een groot toe. En dan over de kist. en dan trokken ze dat toe, hè? Ja, daar heeft het zeker voor gediend uh, mijn stok. Met eh, ja, zeg dat is lang geleden. Ik kan dat allemaal zo niet meer zeggen. Maar het was mee... Ze denkt dat strop over. De kersen, strokten ze dat toe? Ja, ja, ja. ja is het zo? Dat is het, de genie. Ja, ik paal het. En men trok de kersen, de kersen zonder steel. Ja. Eigenlijk was dat een vorm van aan de kersen gaan zien, hè. Ja, ja. En dan begint vloeren. En dat het er beter te kunnen waarschijnlijk. Ah ja, niet? En als ze er moesten in sluiten, dan viel er allemaal de bloren mee af. Hè? Ja, dat mochten ze niet doen. Hè. En dat mochten ze niet ja. doen. Nu, uh, we gaan het toch even zeggen, Eugenie, want je zit toch heel dichtbij. In dit kinderspel zou we zeggen: het is vrije het well, nu, Het gaat hier over een korenaar. Korenaar. Dus, en dat bleef nogal rechtop staan. En daarbovenaan ja, ja. werd de strop gelegd. En zo trokken ze de kessen eigenlijk van de steel. Maar het was met behulp niet van een koer. Ja, ja van, van, ja, van koeren. Ja. ja. Ik wist niet zo'n schietje meer. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Het was een koernaar, hè? Ah, ja. en dat kon tot twee meter lang zijn, zegt uh, Dolphons. En uh, men was dat in, in de Moret zo danig dat ze dat via dat stropje dus, uh, de kessen van de steel konden Ja, ik Het wist... was voor jou aan te zitten eigenlijk, niet ja. voor te trekken, nee. maar voor jou aan te, zien. te zitten. Ja. De kinderen. Ja. ja. ja. Een koerstropje. Zeggen je ja. ze niet, zo stijf als een bed, dat zeggen ze in de morit toch Ja, ja. Ja. voor ons nog iets? Ja, ik kan toch zo niet zeggen, toen ik bezig geweest over tranen, ne? Ja, ja, um, ja. En als we den op veld waren, dan zeggen we in Loemokea, als alles nog niet bij was en zo'n trein eraan en dan zandje, het is een marchandise. Ja. Heb ja. je dat al gehad? Ja, ja. De marchandise, ja. ja. Ja, een goederentrein Een goederentrein Ja, een marchandise. Een marchandise, ja. ja. gaat daar zag dat van op alle veld, een marchandise. Ja, oh ja. Als we den boven op veld waren, dan zeggen we dan eraan, Ja. Zeg, genie, wat is een tijd naartoe? Uh, het, zeg, het gezegde meen of niemand gezet zitten. Kennen je dat? Nee, dat vader. niet. Nee. nee. Nee. Dat maakt nooit iets goed. Nee. Heb ja. je voor ons nog iets, genie? van uh, op de Morette of van katerverend? Maar ja, ik kan dat toch zoenen met je. Nee. Ja, op de Morette zijn ze te vroeger nog, als er geen kiet gebeuren of iets, wie laat een spie uit? Ah ja. Een wielaf. Een spie uit, ja. Een spie uit. Ja, dat was dan zo. Ja. Alleen, het ging kermis zijn, ja, een kermis in tijd, dat was iets. Iets vriet. Iets vriet, over ja. 50, 60 jaar. Ja, ja. En ja, de zondagslijn zal er een wielaf zijn, een spie uit. Dan gaat er wat extra gebeuren. Ja, ja, maar gewoon naar het is als bij kermis, of het is, ja. gaat er een kermis, of het is als kermis, zoiets. Ja, dat was er een wielaf. Ja. Ja, dan blijven ze dan een keer aangezekerd. Maar... Ah, wel, ja. ja, dat was zo. En dat was de Michiel Cures, hè. 120 bij een van tijd. Ja, allee, de plezante tijd, hè. Ja. Ja, Genie. Maar goed, kan ik toch zo niks zeggen. Nee, Je ja, ja, blijft maar lusteren, en als je op iets kunt antwoorden, hoe maar ja, lageren, allee, dat ga je Ja, Allee, dan was de... ik er niet ver nevis nee, van. Nee nee, nee, nee, nee, nee, het is, het is aan de kersen zitten, ja. Nee, nee. nee. Ja. Ja. Allee. Goed. Dag, Genie. Ja. Bedankt, hè. Best, hè? En, en daar is nog iemand, Ludo. Ja, het blijft ja. druk vandaag. Ja. Hallo. Ja, Ludo, Raf hè. Ja, Raf. Zeg, ik heb daar juist gehoord over die beestjes dat is ze over de grond lopen van een centimeter of zo. Ja, de schitterkens van die zet, ja. Ja, zo zilvergrijs Ja. He? Ja, ja, dat is het. Ja, wel, ik heb die ook in huis lopen. Ah, en wat zit jij daar tegen? En de officiële benaming daarvan is zilvervosjes. Zilvervosjes. Ja. Aha. Maar die zijn volledig onschadelijk, hè? Dat kan hoegenaamd geen kwaad hè. Ik nee. zie je zo op mijn vloer lopen, zo in mijn nolenwind toilet of zo. in het lopen, ja. En dat kan soms heel vlug bewegen ja. en dan al stil blijven zitten. Ja. En daarop wil ik reageren. Ja, is goed. Raff. Hoe komt er bij die term zilvervos? Ja, dat mijn er? schoonbroer, Raf van Heemereik, die heeft me dat gezegd. Aha dat de officiële benaming daarvan zouden zijn zilvervosjes. Ja, wat zit jij geide tegen als je het ziet lopen? Ja, niks, ik, ik stam ze dood. <lacht> <lacht> <lacht> je er moeilijk mee klappen, hè. Moeilijk, ja. Goed dan. Ja. Uh, bedankt voor dus die zilvervosjes, Kunnen we, Lisette, we een keer zien, hè. Lisette zal blij zijn dat het al een zilvervos is. Uh, ja. zilver ja. is, is, is, ja, De zilvervosjes. Vandaar, schittering, dat is schittering, Ja, ja, dat is heel klein en dat kan ze een pols stil blijven zitten. Nee, in enige boef is dat weg, Ja, ja. Maar op de muren wil ik het nog niet zien kruipen die mevrouw daar zei, ja. ja niet hoog, zei ze. Ja, ja. En ook uh, uh, in de geburen van papier dus, in, nee, in het beang misschien. Ja, dat is vloer, dat dat bij ja. mij. Ja, ja, ja. En die, misschien... het zouden zilver vosjes zijn. Ja. we gaan het op zoek eraf. Ja. En volgende zondag heb je er meer over. Oké. Okay. Dag graaf. Bedankt. Bedankt. Bedankt. Van dat schitterken, dat zilvervosken, dat, en toch hebben we wel dan nog altijd van, van iets opgekregen, alhoewel dat we niet zeker weten of dat het juist is. Nog een schitterken in een ander betekenis, en klein babie, maar het is geen bie of een half gelosken. Dat niet. Dat kan maken, dat lijkt me naduidelijk, over dat kneuter weten we nog alles, dat gezet zit daar duim geen antwoord van gehad nee. vandaag. Nee. En dat opgeten, uh, Erman heeft daar er nog een schoolboot baan gevucht. Lode heeft dat ook opgeschreven, ik heb dat dus heb eens gezien, over dat opgeten zijn. Ja. Maar het is dus makkelijk dat Frans zei het vergaan. Hè. Vergaan van de salpieter van Saat, ja. opgeten van flussain uh, en zo Ja, dat was zo'n beetje hetgeen dat ik het nog uh, wou zeggen. Misschien ja, kunnen we er nog iets aan toevoegen, dat maar ja. geen werk genoeg basis. Ja, ja, ja. ja. Daar Kora's troppelkunde hebben we dus ook uh, ja. uh, gevonden. Uh, ja. Zo heb ik van vastlijven aan de Kers niet gezeten. Ja. Dat Wat is... dat ik wil zien doen, heb, dat was jongens, maar kan er nog even. Hè. Niet een ander opheffen. Ja, op, v ja, veuig die een koeien af te trekken. Ja. En zeker veel over de platen te kruipen. Als het met betonnen platen was, dan was het leren kunnen staan. En een zwakke ja. dan sprong erover. Veuig dan even een afgevallen appel ja. of zo gaan op te rapen. Je hebt nooit met je ge koren naar gewerkt, rit. Nee, nee. Ja. Dat deed ze op de Moret. Ja. ja. U luisterde naar onze 97e aflevering van Dialectofoon op uw streekradio Viva. Technisch werden we alweer gelukkig bijgestaan door Jan Rap. Bedankt Jan. Bedankt luisteraars. Bedankt de medewerkers en graag tot volgende zondag. Tot de week.